Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van... drie uur. Ho, ho. Lot Lewin met het NOS-journaal. In Spanje is 2,5 jaar cel geëist... tegen een oud-deelnemer... van de Spaanse Big Brother. Hij zou in 2017 een vrouwelijke medekandidaten... verkracht hebben. Dat gebeurde nadat de vrouw dronken in bed in slaap was gevallen. De man werd de volgende dag... uit het programma gezet, maar er werd niet bij verteld waarom. De beelden van de verkrachting... werden nooit uitgezonden. Justitie wil ook dat de man een schade vergoeding betaald, net als de producent van het programma. Die filmde de verkrachting, maar stopte niet. De brandweer had in Scheveningen en Duindorp afgelopen nacht opnieuw de handen vol aan allerlei kleine brandjes. Onder meer bij parkeerautomaten en in afvalcontainers werd brand gesticht. Daarmee gaat het aantal kleine brandjes van de afgelopen weken richting de 200, blijkt uit cijfers van de gemeente. De vele brandjes zijn mogelijk te verklaren door een groot aantal incidenten op 3 december. Op die dag werd bekend dat er geen vergunning wordt afgegeven voor de vreugdevuren tijdens de jaarwisseling in Duindorp en Scheveningen. In Pakistan is een hoogleraar ter dood veroordeeld vanwege godslastering. De man van 33 werd door zijn studenten beschuldigd van het beledigen van profeet Mohammed. Op zijn laptop werd vervolgens antireligieus materiaal gevonden. Daar staat in Pakistan de doodstraf op. De hoogleraar zegt dat hij erin is geluisterd door extremistische studenten en hij gaat in ogen op beroep. En de aanhoudende bosbranden in het zuidoosten van Australië vormen een steeds grotere bedreiging voor het openbare leven. Rond Sydney zijn verschillende wegen afgesloten, ook de treinen zijn stilgelegd en de inwoners krijgen het advies om alle reizen uit te stellen. In de regio woeden meer dan 100 branden. En het weer? Veel bewolking en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 9 graden. In de avond gaat het vanuit het zuidwesten regenen, morgen nat en wisselvallig en dan wordt het zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met nu nu. Zandvoort op zaterdag. Zandvoort op zaterdag met de bbq en bands Je hoorde de single uh, Genie. Ja, even over uh, drie. Zandvoort nogmaals een hele goede middag. En uh, welkom terug bij uh, ZFM terwijl ze hier met de kerstversiering bezig zijn. De heren van de, van de TD. Technisch hoogstandje, de Technisch hoogstandje, Tom, hoor, dit ja. mannen. Dat ziet er, ziet er weer briljant uit. Ook te zien op zfm-live.nl kan je live meekijken. Het tweede uur, wat gaan we daar nou allemaal doen, Albert-Jan? Nou, uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En er zijn er van allerlei evenementen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort... die uw aandacht verdienen deze maand en deze dagen met kerst... Dus ik zou zeggen, houd de pen en papier bij de hand. Verder hebben we natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. En uh, nog veel ander nieuws. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook op het tweede uur te blijven luisteren en kijken... Naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En dat kijken moet je echt even doen. Kan je ook de foute kersttrui van collega Albert-Jan zien. Ja, moet je wel heel goed kijken. want <laughs> Hij staat <laughs> scheef op. Hij staat, hoe kan dat nou? Ja. <laughs> Daar gaan we het maar niet over hebben, hè? toch Albert-Jan? Nee. Nee, nee, het moet wel een gezellige kerst worden. Het is altijd kerstmis. Hier is de Edwin Eversbens. De maanden lijken weggevlogen, er is alweer een jaar voorbij. Maar iedereen is opgetogen. December maakt je blij. De bom staat al te stralen, sterren hangen aan de muur. De kakkoen is aan het balen en zit jankend in de schuur. En we eten en we drinken met onze ziel en zaligheid. Want we raken al die kilo's in januari wel weer kwijt. En dan is het altijd gezellig in het centrum van Zandvoort. Zo ik op deze zaterdagmiddag, straks voor 4 uur de sprookjeswandeling. We hebben uiteraard al de hele middag en vanavond ook tot 9 uur de ijsbaan. En nog diverse koren die optreden in het centrum, Albert Jan. Ja, want mocht u eens in het centrum zijn dan, en u hoort uh, muziek en zang... dan hoort u namelijk het Dickenskoor Cantores La Eti. Vroeger heette dat El Cantori Allegri. Ja, klopt, klopt. Dus de naam is ver veranderd. Maar die staan vandaag in het centrum van Zandvoort. Kerstliederen te zingen en Dickens' repertoire ten gehoren te brengen. En vanmorgen kon je ze horen bij de collega's van GMZ. Goedemorgen, Zandvoort. Live in de uitzending. Live in de uitzending, was leuk. Uh, en trouwens, uh, ook dinsdagavond 24 december. vindt bij het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein weer de traditionele kerstsamenzang plaats. Het repertoire is dit jaar enigszins aangepast aan deze tijd. Naast de traditionele oude kerstliederen zoals Gloria en Excelsis Deo... en het klassieke Stille Nacht, Heilige Nacht... worden er nu ook eigentijdse liederen gezongen... zoals onder andere Santa Claus is Coming to Town... Mary's Boy Child in de uitvoering van Nick en Simon... en Winter Wonderland zoals Michael Bublé het zingt. De bekende en minder bekende kerstliedjes worden vertolkt... door de wapenzangers onder de leiding van Minous Sas. Het koor wordt muzikaal ondersteund door accordeonist Gerard Bosman en Louis Schuurman op viool. Wie mee wil zingen is vanaf 9 uur op die 24 december van harte welkom. Hoe meer zielen, hoe meer kerstvreugd. Textboekjes zijn ter plekke te koop voor 5 euro. Daarvoor krijg je ook een gratis glaasje Gluwijn bij het Wapen van Zandvoort. De opbrengst gaat naar een goed doel. In dit geval naar kinderen in Zandvoort uit gezinnen waar geen geld is om in de vakantie iets extra's te doen. Zij kregen een tas vol bonnen om leuke dingen te doen in de kerstvakantie. Zoals gratis zwemmen, schaatsen, naar de bioscoop en het Zandvoort Museum te bezoeken. Dat allemaal op dinsdagavond 24 december vanaf 9 uur s'avonds. De zangers uh, en uh, dat met Gluwijn omkleed. Uh, met medewerking van het Wapen van Zandvoort, uiteraard op het gasthuisplein.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 Feel like it's Christmas Never wanna stop Feeling like the first thing On your wish list Right up at the top I can't deny what I'm feeling inside Nothing to think about but you made me the life You make every day feel like it's Christmas Every day that I'm with you Look at the lights Twinkling wrinkled bright, 24-7 Every inch of Central Park is covered in white This could be heaven And I don't want this a single thing Don't wanna put into all this shit But as long as you're with me It's always the time of the year You make everything feel like Christmas, it's Christmas, and I don't wanna stop. Feeling like the first thing on Wishness, right up at the top. I can't deny what I'm feeling inside. Nothing take about the way you bring me life. Every day feel like it's Christmas Never wanna stop Feeling like the first thing on your wish list I can't deny ride. I can't deny what I'm feeling inside Nothing about the way race, you're with me life. You make every day feel like it's Christmas Every day that I'm with you christmas En net als uh, Robbie Williams heeft ook De uh, Jonas Brothers een uh, nieuwe uh, kerstsingel uit. Like It's Christmas, je hoort hem zojuist. En wil je meekijken in de studio, dat kan en het wordt steeds gezelliger. Albert en ik zijn al gezellig, maar dan hebben we nog uh, van die lekkere foute kerstversiering ook uh. Heerlijk, met dank aan de, de heren van de technische dienst. De lamp is hangen, er weer goed bij. www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio. albert heb jij nog wat uh, leuks te melden? Oh, wacht even. Ja, zo. Uh, uh, leuks? Uh, de rommel moet van het strand. Oké, okay, ja, ja, dat is niet ik... echt leuk. maar ja. Ieder jaar namelijk weer blijven bij het afbreken van seizoensgebonden strand. de nodige zaken op het taluut achter. Dat mag officieel niet, want de pachters zijn gebonden aan een contract... En dat zegt dat de gepachte plaats leeg moet zijn voor het winterseizoen. Omgevingsdienst Eimond heeft onlangs een schouw laten plaatsvinden. En de, de overtredingen die, die waren geconstateerd. Meerdere strandpaviljoens zijn in overtreding. In totaal hebben tien pachters de regels niet goed nagevolgd. Het college is mogelijk deze week nog van plan erop te wijzen dat ze in de overtreding zijn. Ze krijgen dan een bepaalde tijd om alsnog het weg te halen. Anders gaat de gemeente dat laten doen... Maar dan wel op kosten van de overtreders. Ondanks dat ze op 1 februari weer mogen bouwen... zal alles toch weggehaald moeten worden. Oké, okay, dus het, het strand moet, moet gewoon schoon zijn, oh. ja, toch? klopt. Oké, okay, nou we gaan hem draaien. De kerstsingel van Ellen en Dane Clark. Laat me horen, albert Young. Dag, lieve luisteraars van ZFM. Namens mijzelf wil ik jullie allemaal een hele fijne wensen. en ook een heel mooi en gelukkig nieuwjaar wel goed gezondheid en geluk mag brengen. Lieve groet, Alain Klaart. I want to go to the place where I was for Christmas Ow. so many times before. And that's the only present I'll write on my wish list this year. I'm talking back in the day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 Prince of my shoes in the snow Yeah, I see the smile on your face When we lit the fire Memories are treasured and so It was the time of the year Well, what did it matter? Those were the days that we'd all And the games were always the same And we never wanted to change I wanna go to the place Where I was for Christmas so many times before And that's the only present That I write on my wish list this year Oh yeah I'm talking about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 Back De single van Ellen en Dan Clark En Going Back for Christmas Ja, CFM bestaat volgend jaar 30 jaar En een beetje aan de beginperiode Albert Jan hadden we een hele mooie kerstjingle Die wil ik toch even laten horen een mooie tijd Aan het eind van het jaar Zoek je de warmte bij. Aan. De kerstboom glans, het is feest in het hele land En de radio brengt gezelligheid in huis Zie jij ten zand voor een vrolijk kerstfeest? hele fijne dag allemaal Do you love the rain? Does it make a dance? When you jump with your friends at a party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 Ja, en toen was de plaat afgelopen, Albert-Jan. Ja. Ben je al klaar voor de evenementenagenda? Of, nou, of ja, nog niet. Het is niet zo'n uitgebreide, maar ik heb hem heel klaar liggen. Oké, okay, nou, dan ben ik er ook klaar voor. Ja, nou, laten we beginnen. Dus zoals gezegd, om vier uur barst het los tijdens de sprookjeswandeling in het centrum van Zandvoort. Vanaf part vier kun je nog kaarten aan de kassa op het kerkplein bemachtigen. En uh, kortingsbonnen voor een oliebol, voor uh, wat te drinken, chocolademelk, etcetera etcetera et cetera. Prachtige sprookjeswandeling, wat dan aan het eind uh, groots uh, afgesloten gaat worden met de diverse acties in de kerk. Uh, nou, de Zandvoortsmannenkoor, dat is geweest. Die hebben hun, uh, stemmen, hun uh, stemmen laten horen bij de Albert Heijn. En vanavond natuurlijk een prachtige traditionele klassieke concert... in de serie van de Classic concert van de Maastrichter Staren. Dat begint vanavond allemaal om acht uur. U hoeft daar geen kaarten meer voor te kopen, want het is uiteraard uitverkocht. En ik, maar wat u wel kunt doen is natuurlijk ook nog gaan even gaan schaatsen op de ijsbaan... want die is natuurlijk open gedurende al deze activiteiten. Gaan we naar morgen. Uh, morgen uh, de Macrae-liefhebbers komen aan hun uh, trekken... Tijdens het makreelroken en de Zandvoortse Zeevisvereniging komt verse makreelroken bij de ijsbaan. Dus makreelliefhebbers, mist dat niet, want makreel is heerlijk. Uh, dan hebben we natuurlijk uh, het Jazz in Zandvoort... met Frits Landersbergen morgenmiddag. Het begint om half drie en duurt tot half vijf. Uh, dat uh, concert is inmiddels ook uitverkocht. Het is een absolute uh, uh, ja, succes, uh, Jazz in Zandvoort. Met zelfs al uh, reserveringen voor uh, halverwege volgend jaar. Dus dat, uh, dat, ja, dat zegt toch wat over het succes van Jazz in Zandvoort. Kijkt u voor meer informatie even op uh, de website www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl Ja, we gaan uh, Joke Bruijsen nog krijgen. Edwin Rutte, allemaal ja, uh, bekende namen. Ed, Edwin Rutte die kan heel goed jazz uh, zingen. Ja, ja, ja. Heel, hartstikke leuk. Dat zou je niet verwachten hè, in eerste instantie? Nee, klopt. Uh, dan hebben we natuurlijk, uh, zoals al aangekondigd... op 24 december vanaf 9 uur s'avonds... kerstsamenzang op het Gasthuisplein. En dan heb je natuurlijk het ultieme kerstgevoel... want uh, de start van de kerstdagen dan goed... en kom op kerstavond gezellig meezingen... met het traditionele kerstsamenzang op het Gasthuisplein om 9 uur s'avonds. De gluwarm wordt aangeboden, zoals gezegd door het Wapen van Zandvoort... de opbrengst van de tekstboekjes... gaat naar speelgoedvijver, de lachende kikker voor meer informatie over dit kerstsamenzang en andere, andere activiteiten van het Wapen van Zandvoort... even naar hun Facebook www.facebook.com slash Wapen van Zandvoort. Ja, en dan gaan we oud en nieuw vieren met de familie. En dan gaan we natuurlijk uh, op 1 januari... ja, of u gaat een duik nemen of u gaat kijken naar een duik. Want dan is het natuurlijk weer tijd voor de traditionele nieuwjaarsduik. Op het strand ter hoogte van Beach Club 10. En dat begint allemaal op 1 januari om 1 uur. Tot zover. Oké, okay, nou genoeg te doen dus uh, tijdens uh, de feestdagen hier in Stamford. Dankjewel Albert-Jan voor het uh, duidelijke overzicht. De agenda, je hoort hem elke zaterdagmiddag zo rond half vier. En uh, ja, ga nog even naar het centrum toe, zo dadelijk, dus om 4 uh, uur begint de sprookjeswandeling. En we hebben heel veel ijspret op het uh, Raadhuisplein. En uh, nog grotere ijsbaan, 30 vierkante meter is er dit uh, extra bijgekomen. Dus dat wordt uh, weer genieten tot in het uh, nieuwe jaar. En uh, met curling en uh, disco on ijs en vele andere evenementen die daar gaan plaatsvinden. You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 Says put Put me we put En houd deze Single in de gaten het was een hele grote hit gaan worden. Nou, je. En Put a Little Love on Me. 9 over half. Ja, volgende week zaterdag. Dan zijn wij gewoon ook weer met uh, Zadvoort op zaterdag. Maar dan is het een uh, speciale dag in uh, daarvoor aangeschoven. Roy. Ja. Goedemiddag Roy. Goedemiddag. Hey, leuk dat je even tijd hebt ja. uh, om uh, aan Zeker te schuiven weeken. hier uh, tijdens dit programma. Zeker, wij, uh, ja, wij gaan live uh, uitzenden, natuurlijk, uh, op in ieder geval bij de ijsbaan. Want, ja. uh, Net als elk jaar doen we natuurlijk altijd een ijsbaan-uitzending. Uh, en uh, dit keer doen we dat uh, niet op de ijsbaan. Maar we gaan uh, gezellig warmpje erbij zitten bij Noble Tree. Noble Tree, ja, een In het, prachtige locatie. Uh, ja, zeker weten. En uh, ja, we hebben een bomvol programma. In ieder geval Goedemorgen Zandvoort zal daar vandaan komen. Zandvoort Lunch en daarna natuurlijk uh, gezellig uh, jullie. Oké. Okay. Dus, uh, ja, in ieder geval bij uh, Zandvoort Lunch hebben wij te gast iemand van Utopia. Utopia, het televisieprogramma wel van het welbeloofde land, uh, is afgelopen op SBSS. En uh, een, van, uh, een van de laatste tien uh, deel, uh, deelnemers van het programma, die komen even uh, aanschuiven bij ons in Zandvoort Lunch. Oké. Okay. En natuurlijk uh, is het wel gezellig op de radio rondom die dagen. Ja, maar in ieder geval dan. dan dus volgende week zaterdag uh, vanaf 10 uur tot 12 uur, uh, goedemorgen Zandvoort. Ja. Live vanaf de Noble Tree. Van uh, 12 tot 2 Zandvoort lunch. En, wie doen uh, Zandvoort lunch? In ieder geval ik. En uh, verder moeten we even verder kijken. Oké, okay, en dan van wie doen van 2 tot 5 dan? Een uh, Albert Jan en Rob. Hé, hey, dat klinkt goed, uh, Roy. Dat klinkt goed. Wij zijn gewoon uh, lekker van de partij. Ja. Gezellig, gezellig. Nou, dan uh, laat ik de kerstmuts uh, thuis, want die, die hebben we inmiddels achter de rug dan de kerst. Ja, ja. die kerst is dan voorbij, dan, ja. dan de oliebollen. Dus uh, moet ik even aan Harry vragen of hij een paar oliebollen voor ons heeft. Ja, want uh, gisteren gaf jij met uh, Salvador Lunch uh, ook uh, een paar uh, zakken oliebollen weg volgens mij. Ja, leuk, dat was leuk. Ja, met, dat... met hoger en lager, dat Hoge is toch een heel, heel, heel, ja, ja. heel oud spelletje. Heel spelletje. Dan kan je dat volgende week zaterdag niet doen. Dus ja, dan voor het lunch. Ja, of ik kom het gewoon even bij jullie doen. Dat zou ook nog kunnen. Ja, doen, ik kom hè. het gewoon bij jullie doen. Ja, maar wij hebben, wij hebben de redactie nog niet helemaal voor elkaar. hoor. En de oh. gasten ook nog niet. Ja, we hebben wel een paar gasten, maar die houden we nog even geheim. Leuk. Dus uh, dat blijft een verrassing. Ja. Want die weten we nog niet. Nee. <lacht> maar goed, in ieder geval uh, live de hele dag vanaf 10 tot 5. Ja, live helemaal leuk. vanaf Noble Tree uh, aan de rand van de ijsbaan. Nou, sfeervol ik zou zeggen, u bent van harte welkom om ra daar radio te komen kijken en met de programmamakers kennis te maken. Ja, of vrijwilliger te worden. Of vrijwilliger te worden, ja, die hebben we ook nodig, hè? Die kunnen we zeker. ook gebruiken. Ja, zeker. Goed, dus volgende week ZFM, uw lokale uh, radio, uw enige echte lokale zender, live van 10 uur s morgens tot 5 uur s middags. Live vanaf uh, Nobletree aan de rand van de ijsbaan al hier. Dat gaat heel gezellig worden. En radio komen kijken, dat kan dus volgende week. Maar je kan ook gewoon even gaan naar uh, www.zfm-live.nl zfm livenl -live En dan kan je ook uh, zien uh, dat de kerstversiering nu echt helemaal compleet is... met dank aan uh, de technische dienst die nog even wat lampjes opgehangen heeft. Dus uh, het ziet er heel gezellig uit. Hier in de studio Tolweg 10A... En ook heel veel uh, lekkere muziek vanmiddag tussen 2 en 5 op uh, de Soulfoods Radio. Waaronder deze van Prince en Let's Go Crazy. Vlak voor de kerstdagen, doen we toch nog een beetje. Een beetje, beetje roel, hè, zeg maar. Met de uh, Let's Go Crazy van uh, Prince. Gevolgd door de live versie van Heaven. Dat was uiteraard uh, Brian Adams. Volgens mij uh, in 1997 opgenomen in het uh, Wembley Stadion. En vandaar dat, dat je de meiden allemaal aan het begin uh, mee hoorde zingen. Ik zag jou al kijken, van, al, wat gebeurt er nou? Ja, ja. Wat heb je nou weer opgezet? Maar het was uh, de live versie, gelukkig. Oké. Okay. Goed, uh, nou, er is afgelopen vrijdag erg veel gebeurd. We komen daar straks nog even uh, na, om kwart over vier bij Pit Report ook nog even op terug. Uitgebreider, maar in ieder geval uh, Zandvoort Beyond, Beach for Racing. Ik zou zeggen, luisteraars, wendt u er maar vast aan. Want dat wordt namelijk de naam van het 35 dagen site, site events programma... dat voor en tijdens de formule 1 Dutch Grand Prix wordt georganiseerd. Volgens de werkgroep uh, site events dekt deze naam precies de lading. Het geeft aan dat het voor ons meer is dan alleen een mooie raceweekend. Al dus een verheij wethouder toerisme en economie. Zandvoort Beyond staat voor een stukje historie en trots op de terugkeer van de Formule 1. Maar laat ook zien wat wij als badplaats kunnen bieden. Het 35 dagen programma is bedacht om Zandvoort maximaal te laten profiteren van de Formule 1. In aanloop naar het grote race event wordt de sfeer in het dorp voor bewoners en bezoekers langzaam opgebouwd. En dat betekent niet 35 dagen lang alleen maar feest, benadrukt de Verheij. Door de periode rondom de race te verlengen... trekken we het thema Formule 1 veel breder. Zandvoort Beyond heeft bijvoorbeeld ook een evenementen... Uh, op het gebied van duurzaamheid, kunst en cultuur. En tevens komen er leuke activiteiten voor kinderen... zodat het echt een familiemaand wordt. Voor Zandvoort Beyond wordt onder andere een website gemaakt... waarop straks het volledige programma te vinden is... Verder krijgt het hele dorp een één-race-uitstraling... in vlaggen, banieren en andere city-dressing. Daar wordt nu een officieel ontwerp voor gemaakt. Ook de aankleding van panden en winkels gaat straks naadloos aansluiten... bij die sfeer die op het circuit heerst. Dus don't forget it, Zandvoort Beyond, beach for racing. 35 dagen voor de countdown na de race van de Formule 1 staat Zandvoort... Er gekleurd op. Zo is het uh, inderdaad heel veel activiteiten rondom uh, de Formule 1 race. Volgend jaar 1, 2 en 3 mei hier op het circuit Zandvoort. En hier is Bent uh, Band Aids. It's Christmas There's no need to be afraid. At Christmas time we let in the light and we vanish it. Grijs gedraaid op de radio. En zo ook vandaag bij ZFM. Je eigen lokale radio. Met zo, de, zo meteen trouwens nog één uur lang. Zandvoort op zaterdag. Op de zaterdagmiddag. En de maandagmiddag mocht je naar de herhaling van dit programma luisteren. Dan zeggen we een hele goede maandagmiddag. ik inderdaad nog één uur lang dit programma. En als laatste voor het nieuws en weer van vier uur. Gaan we nog een echte lekkere gouden oude voor je draaien. Hier is Rob en Res en Lila K. I scratch ticket, tot so. The back relax and chill as that thrill. The K's back, I'm might here to ill. Ling knowledge through the mic hide With a beat like this for you, the like cooling in the crib. Writing rhymes and pen on the paper, spending time. Lit up on the stage of crowds in the way chicken rap to around you age.